Op weg naar het Oostland. Een spel in drie delen door Dick Walda. Regie, Ad Eerste deel. Ik heb mijn hele leven gereisd. En altijd per trein. Liefst door het uitgewoonde oude hart van Europa. Dat had mijn liefde. Daardoor werd ik aangetrokken. Ik maak de geluidsbanden van mijn reizen. Banden zijn veel mooier dan foto's, omdat je zomaar weer terug bent in de tijd. De reis opnieuw maakt. Alles is voorgoed vastgelegd. Heimwee, ik kan er niet goed tegen dat mooie momenten voorbij gaan. Dat voortdurend afscheid nemen maakt me in de war, veroorzaakt pijn. Afscheid van een landschap, van een station, van een trein waarin ik dagenlang woonde. Voorbij, voorbij. Ik weet nooit zeker, omdat ik zo enorm veel heb gereisd, wat ik wel en wat ik niet meemaakte. Werkelijkheid lijkt illusie. Illusie is de geheimzinnige werkelijkheid. Ik zal je een verhaal vertellen dat begint in 1940, de eerste oorlog daar. Nee, nee het gaat niet over die verdomde oorlog. Het gaat veel meer over mij. En dan graag nog wat... Watmanpapier? Watmanpapier. Glad, licht of zwaar gekorreld? Uh, doet u maar de middensoort. Twaalf wel. Vijf. Ja. En dat is twaalf. Anders nog iets van uw dienst? Uh, penseel nummer tien. Mag het markt te haar zijn? Oh, uh, uh. De duurste en de beste. We kunnen ze met vertrouwen aanbevelen. Uh, ja. Ja, dat doet u maar dan, ja. En wat was het? Uh, ik geloof dat ik alles heb. Dan tel ik het even op. Goedemiddag. Dag, meneer Hoving. Dat wordt dan 23,40 voor u. Tasje dan? Graag. Alsjeblieft. Zo... Dan maakt dit 25. Ja. Dank u wel. Tot ziens. Dag mevrouw. Dank Ik heb uw bestelling binnen, meneer Hoving. Uh, oh, uh, er komt nog wat bij. Ik heb nog wat lampen zwart nodig. Ik hoop dat ik dat nog heb. Nou, laat ik eerst even de bestelling van vorige week pakken. Dat was in die geel. Dan is hier, hè? Was er geen van Denkbrunn? Ja, dat heb ik ook. Oh, mijn, mijn fiets is gestolen. Nou, waar stond dat ding? Oh, hier voor het raam. Op slot, nota Heeft u niks gezien? Oh, die knapen zijn zo gehaaid. Wandelden gewoon weer weg. Oh, mijn stand op slot. Nou, als u een moment heeft, dan, dan breng ik u ter. Pas oh, drie maanden oud. Alles wat glanst en mooi is, wordt vandaag de dag gejat. Dan nou is het, het zondag. Maandag dan. Bij de fietsenmaker een lelijke tweedehands fiets. Nou moet u hier rechtsaf. Bij het pleintje. Bij het pleintje. Ik vond het zo'n lekker karretje. Dit is gebeurd in de paar minuten... dat je bij Van Leer binnen was. En ze krijgen er bijna niks voor. ook een paar tientjes. En dan daar draai je. Mm -hmm. Bij het groen voor de deur, daar woon ik. Oh. Uh, he, heeft u zin om even mee te gaan? Uh, om een uh, kopje thee te drinken misschien? Dat is goed, kind. En laten we dat gehumor afschaffen. Hè. Ik ben Louis. Magda. Wat een schitterende tuin. Ik werk wel een klein bos? Dat is mijn liefde. Ja, en ook een beetje mijn vak. Wat doe je? Ik ben tuinarchitecte, hovenier, werkloos sinds een half jaar. En u? Jij. Ik ben restaurateur, heb voor het Rijks- en het Stedelijk Museum gewerkt. Vijf jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Dat valt me best. Zelf ingericht. Thuis. Bij stukjes en beetjes. Mm -hmm. Je hebt smaak. Ik, ik ga thee zetten. Verlegen? Ik krijg daar een kleur van. Oh, gek, ik kan heel moeilijk tegen complimentjes. Dan heb je dat te weinig gehad? Het zou best eens kunnen, ja. Ik ben zo terug. Ik doe van alles om aan het werk te komen, maar er schijnt niemand op mij te zitten wachten. Ik wil best ook wat stuimman. Tuinvrouw. Oh. En nu werk ik s'avonds in een restaurant, alsjeblieft. Zij veerster. Waar? Jei Bernard. Kom ik er een keertje eten, is het goed? Of kijk, de nieuwe Franse keuken. Groot wit bord en een lullig partje vlees erop en een krametje peterselie. Nee, nee, je kunt er echt heel goed eten. Een beenruimte. Die moderne dingen. Dan kun je vaak je benen niet strekken en je kont niet keren. Was is hij in Boedapest geweest? Nee. Maar er moet een schitterende botanische tuin zijn. 200 jaar oud. Dan heb je Kaletti. Station Kaletti. En daarnaast is een schitterend restaurant. Heel groot. Prima voedsel. Een compleet orkest. Ik moet er binnenkort heen. Je zegt het helemaal verliefd. <laughs> Klopt. Ik ken hem al een beetje. Wat? Uh, ga je op vakantie naar Boedapest? Ik heb altijd vakantie. Je gaat dus zomaar. Nee, nee, nee. Ik nee. ben gevraagd. Ik moet het rechterzeil uit van de tuin der Lusten restaureren. Jeroen Bos? Precies, ja. Er zit zo'n klein scheurtje in. Komt uit het Museum del Prado, Madrid. Uitgeleend aan het Nationaal Museum van Budapest. Tijdens het vervoer is op de een of andere manier een piepklein scheurtje ontstaan. Dus je bent een hele goeie. Hele goeie, hele goeie. Klinkt zo onbescheiden. Laat ik het zo zeggen, ik ben een middelmatig schilder... maar ik denk dat ik hier bij de vijf beste restaurateurs word. Daarom ben ik ook voor mezelf begonnen. Dan heb je toch een mooie handen, kind. Mag ik dat zeggen. Jawel. Jawel. Aan de onderwerp? Ja. Ik ben bezeten van reizen. Altijd onderweg, dat zal het zijn. Maar het is toch altijd een beetje op herhaling. Ik heb als jongen van 17 veel gereisd. Misschien vertel ik je het verhaal nog eens. Wenig, d'r Ja, ja, ja. Ik hou ook van reizen, maar ik moet nu een beetje kalm aandoen, geen geld. Vorig jaar was ik met een vriend in Italië. Waar? Jana, Verona, alsjeblieft. Dank je. Maar het allermooiste om helemaal koud van te worden... vond ik de Piazza Triangulare. Pompeii. Hebben vlakbij een hotel genomen. Ja, het heeft natuurlijk nog met andere dingen te maken... dan met liefde voor de architectuur. Stad van 2000 jaar geleden. Ik ben ook geweest. Twee jaar geleden moest ik in Rome een doek restaureren. <lacht> nou, overdrijf ik... Hè. Een schatrijke fabrikant, die had een doek van Paul Klee. En daar was een vlekje zo groot als deze nagel opgekomen. Of ik maar even wilde komen. Geld speelt geen rol, zou Olie B. Bommel zeggen. Ik was binnen een uur weer klaar. Hoe weet je nou wat je mee moet nemen? Ik bedoel, materiaal. Uh, verf? Oh, ik krijg van de verzekeringsmaatschappij complete, uiterst gedetailleerde rapporten, foto's, randjefoto's, noem maar op. Nou, kom eens bij me thuis laat ik het je zien. Ik heb geloof ik wel dertig foto's van de tuin door lusten. Wanneer ga je? Volgende maand. Dan is het smiddags om vier uur al aan het duisteren. Daar hou je van. Maar ik zie de lichtjes aan. De fles vlakbij. Een mooi voornaam glas in de hand. Rustig tetter, Net niet dronken worden. Al die landschappen die voorbij schieten. Met schilderijen. <laughs> Eindelijk is iemand die er wat van begrijpt. <tied -2> met hoeving. Dag, met Marta. Stoor ik? Je weet toch nog wel wie ik ben van die fiets? Ik dacht net aan je. Hallo? Ja, ik luister. Nee, ik luister. Want jij belt. Dat is waar. Hoe is het humeur vandaag? Het humeur is goed. Alleen nog steeds geen werk. Ik weet wat. Ja? Je gaat mee naar Boedapest. Wie heeft het nu over contanten? Het wordt alleen al. Ik nodig je uit. Ja? Meen je dat nou? Of, of neem je minder in de maling? Ligt niet helemaal uit. Vertel ik je onderweg een verhaal. Kun je goed luisteren? Ik dacht van wel. Maar nu even serieus. We kennen elkaar amper. Daarom juist. Ik leef nu alleen nog maar voor de mooie dingen. Ja. Of... Uh... Heb je iemand? Ben ik misschien een verlegenheid? Nee, ik, ik ben... Uh, hoe, hoe heet dat? Ongebonden? Ik was lang met iemand samen. Hoe lang is lang? Vier jaar. Ja of ja? Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Ik moet een heleboel nog boeken. Al die treinreserveringen. Ben je niet bang dat je, je verveelt? Ik denk het niet, nee. Maar je belde om iets te zeggen. Oh ja, ik wou je zeggen, misschien heb je zin om eens bij me te komen eten. Je kan ook hierheen komen. Alleen eten is... Uh, is veel naar buiten kijken. En je geniet er ook niet zo van in je eentje. Het is toch met alles zo. Neem een reizen. Zal ik naar je ja, ik werk nog een half uurtje door en dan stop ik. Tot straks, Louis. Tot straks, meisje. Ah, smaakje? Hmm. <laughs> Waarom verwen je me zo? <laughs> Waarom wil je... Altijd alles weten. Omdat ik heel erg nieuwsgierig ben. Ik heb een beetje kijk op mensen zo langzamerhand. Alsjeblieft. Dank je. En ik dacht bij jou... misschien kunnen we elkaar een beetje gezelschap houden. Vind jij het mooi wat die bos maakte? Einde der tijden. Beste epidemieën. Komst van de antichrist... Het is net een film waar je naar kijkt. Ja, Melle die maakte ook van die films. Kijk, Kijk. Hier zit het scheurtje. Mm -hmm. Gedrocht met vogelkop, helemaal onderaan het rechterpaneel. Een hele gruber sprookje. Ja. Vandaag de dag zou die worden ingedeeld bij de surrealisten. Nee, nee. Mooi vind ik het niet, absoluut niet. Jij rookt te veel. Ja. Beetje zenuwachtig. Je verhaal. Nu? Als je zin hebt. Nou, ik heb alles op cassettes ingesproken. Moest van de zenuwarts. Ik heb die dingen daarna nooit meer afgeluisterd. Misschien ben ik er nu een beetje aan toe. Waarom? Nou, gek. Speelde allemaal in de periode voor de vorige reis naar Budapest. Laat eens wat horen. Dat is een lang verhaal hoor. Maar ik zei het, toch, ik ben nieuwsgierig. Als het je gaat vervelen, moet je het zeggen. Wil je nog wat wijn? Ja, ja, graag. Ik heb ze genummerd, even kijken. Dit is. Ja, dit is nummer 1. Ik was 17 jaar. Ik hoefde me nog niet te scheren. Tons op de wangen. Van huis uit, nogal deftig. Met je wel het vreemd. Ik zat op de Dalton HBS in Den Haag. 1940. Hij heerst op school een opgewonden stemming. Niet te mogen vechten, te jong, maar toch iets te doen willen hebben. Plannetjes maken. Naar Engeland gaan en van daaruit de vijand bestrijden. Pietje belverhalen. We hadden op een gegeven moment een groepje van acht jongens die besloten samen naar Engeland te vluchten. Ik woonde in een groot huis bij mijn pleegmoeder, tante Coco. En omdat zij rijk was, heel rijk, moest ik haar polsen over een boot. Onwerkelijk als ze was, zag ze het wel zitten. Oh, prima idee, Louis. Ga je het vaderland vanuit Engeland helpen? Mooi hoor. Natuurlijk, je mag je kans niet missen. Er werd een soort kruiser aangeschaft. Op een avond hebben we de moed bijeengeraapt en zijn we de haven uitgevaren. Om de beurt aan het stuur. Triomf alom, het lukte. Maar ja. Op een gegeven moment kwamen we het op navigeren aan. Daar had niemand van ons verstand van. Om een lang verhaal kort te maken, de motor liet het op een gegeven moment afweten... en wij dreven radeloos en stuurloos rond... De meesten wilden weer naar huis toe, bang en moe. In het holst van de nacht kwam de Kriegsmarine langs langsvaren met zo'n fnelboot. Na wat strenge toespraken mochten we weer naar huis. En zo gaat er nog een tijdje door. Leeft ze nog, Tante Coco? Nee, ze is in 74 gestorven. Ik, ik haatte dat mens. En ik hield van dat mens. Moet is niet leggen. Nog een stukje, ik wil meer horen. Echt niet vervelend? Opa vertelt verhalen. Oh, je, je bent mijn opa niet. Gelukkig. Dat klinkt heel vrijpostig. Oh, mag ik toch zijn. Hoe vrijpostiger hoe liever. Maar ik zie nu ook dat je je stoute schoenen aan hebt. Ja. Als zo'n gevoel. Ik dacht, vind Louis vast mooi. Lopen ze heen en weer, hè. Heb ik nog nooit gehad? Dat vindt me op, weet je dan? Echte treinschoentjes. Zie je niet? Nee. Maar neem ze wel mee. Hoe kom jij toch aan zo'n getige mond, meisje? Ik zou nog wat horen. Maak je zeker verlegen? Ja. Nee. Een beetje, denk ik. Het verhaal. Nog een klein stukje dan. Dan stoppen we, hè? Drie van de groep, waaronder ik, maakten een ander plan: sabotage aan spoorrails, springstoffen aanleggen. Ook weer zo padvinderachtig. Prompt werden we ontdekt, en toen waren de Duitsers erg ontevreden over ons. Ik kwam in Amersfoort terecht. Concentratiekamp Amersfoort. Daar zaten mensen die zich hadden verzet tegen de Duitsers... maar er zat ook gespuis, fraudeurs, pooiers, dieven. Daar paste ik als deftig jongetje niet goed tussen. Dat was dus gelijk pesten, naar me trappen en slaan. Ik leerde daar een vent kennen die zei... Goed luisteren broertje... Je moet nergens bang voor zijn. Je moet altijd voor ogen houden. Als zij zich uitkleden, staan ze ook voor lul. Alles wat je in je leven ooit tegenkomt aan vijand, moet je je naakt voorstellen. De rest is camouflage. Ja, daar heb ik een hoop aan gehad aan die wijsheid. Vooral toen ik later in Duitsland was, dacht ik soms... als je uniform uitdoet en je pet af, ben je ook maar een misertje. Maar af en toe raakte ik toch geïmponeerd door dat militaire gedoe. Die merkwaardige rituelen, dat machtsvertoon van ze. Daar kom ik niet goed achter. Of ik diep in mijn hart daarmee iets te maken zou willen hebben, ik, ik weet het niet. Het kan me erg fascineren, dat gedrag van die kerels. Dat feilloze, dat dominante. Via Amersfoort kwam ik in de strafgevangenis van Schevingen terecht... Ik moest voor het Landesgericht verschijnen. Ik ben toen als hoofddader tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ik werd met de trein naar Keulen afgevoerd. Ik kwam tussen de Duitse onderwereld. De gevangenisdirecteur was niet zo'n zo pro-Hitler figuur. Hij zei: werken en je aanpassen. <laughs> Houd de blokjes aan. In juni 1941 begon de oorlog met de Sovjet-Unie. Toen veranderde alles. Grimmiger werd het. Ineens was het menis. Maar merkte je ook in de gevangenis. De hele dag stonden die luidsprekers aan. Ik, ik, ik kan geen wagen meer horen. <totstut> Genoeg voor vandaag. Want hier begin ik te razen te tieren. Komt omdat die muziek terugkwam. Wanneer gaan we verder dan? Ander het is net of je me meeneemt. Zo mooi kan je vertellen. Terwijl het toch een gruwelijke tijd was. Ja en nee. Alles is dubbel in de oorlog. Wat een toeval dat wij elkaar hebben ontmoet. Toeval bestaat niet. Met Hoving? Met Marta. Stoor ik? Nee. Ik ben aan het werk. Maar dan stoor ik toch. Nee, jij niet. Waarom heb ik al een week niks van je gehoord? Ik sta in een telefooncel. Hoe lang mag ik bellen? Dan kijkt een vrouw kwaad naar me. Ze staat te wachten. Volgens mij mag je voor een kwartje drie minuten bellen. Nou, je tijd is nog lang niet om. Ik heb gewandeld net. Ik sta nu bij een plantsoen. Ik ben in het bos geweest. Maar waarom heb ik zo lang niks van je gehoord? Wie je burgerlijk? Is dat burgerlijk? Ja. Dat klinkt je stem kwaad? Nee. Dat is mijn verdrietstem. Ik wil je geen verdriet doen, Louis. Nou, ga het mee. Geef me nog twee dagen. Ik, ik moet je wat voorlezen. Ik was in het bos. Zegt die vrouw, gaat steeds bozer kijken. Je bent pas aan één minuut. Je hebt nu nog twee minuten. Ik was in het bos en daar had iemand met krijt een gedicht op de grond geschreven. Anoniem. Ik, ik vond het zo mooi dat ik het heb overgeschreven. Morgen is het weggeregend. Ja, laat eens horen. Woorden schieten mij tekort van onder mijn pen vandaan. En ik wacht als een nabestaande op de beminde die niet meer komen zal... maar toch verder leeft in het lichaam van de geest. Zomaar gevonden. Een heel verdrietig mens was dat. Ik, ik moet u ophangen. Die mevrouw tikt boos op het raam. Ik kom gauw, Louis. Ik beloof het. Mag ik nog een stukje horen, Louis? Dus je weet zeker dat je meegaat? Dan nou, begrijp je het een beetje. Hm? Het ging allemaal zo vlug. Net... Of jouw tempo hoger ligt. Ik, ik, ik moet er een beetje aan wennen. Ja, kijk. Kijk, ik heb het op de kaart aangegeven. Mm -hmm. Hier. Die gele lijn, dat is onze reis. Ja, ja. We maken een klein omwerretje. Arnhem, Emmerich, Oberhausen, Düsseldorf, Keulen. En we hebben dus één hele coupé voor ons samen? Ja. Oh, oh. wat chic. Ik ben de auto maghanebisch te reizen. Of je doet het goed, of je doet het niet. En hoe verder? Je, uh, blijft een verrassing. Mm -hmm. Kus. Mm. Mm. Oh, ik moet maar niet gek op je worden, heb ik me voorgenomen. Mm, uh, we zien wel. Je verhaal, Louis. Ja. De directeur van de gevangenis kwam bij me en zei: Ik moet je waarschuwen dat je je flink houdt. Ze zoeken vrijwilligers voor het Oostland. Uh, je... ja, zo werd het eerste het stuk van de, de, de Sovjet-Unie ja, is... door de Duitsers genoemd. Er worden daar boerenbedrijven gesticht en daar hebben ze opzichters voor nodig. Die halen ze uit de gevangenis. Als je tekent, wordt je straf kwijtgescholden. Er kwamen SS'ers. Ik zei, als ik mijn straf heb uitgezeten, wil ik graag weer terug naar Den Haag. <lacht> Dat vonden ze heel amusant, die heren. Ik tekende niet. Na een week kwam de SS, s nachts. Ik werd ook uit de cel gehaald. Ik protesteerde, ik had niet getekend. Zij keken dat na. Ik stond op hun lijst. En lijsten zijn heilig bij de Duitsers. Iedereen had wat spulletjes meegenomen, behalve ik. Op dat perron werd voedsel uitgereikt. Van een Vlaming mocht ik ze etenspak lenen. Die man ben ik een paar jaar na de oorlog nog eens tegengekomen in Delft... Uiteindelijk kwamen we in Berlijn. Na drie dagen waren we in Katowice. Daar kregen we echt met de oorlog te maken: sabotage, bombardementen. Er was enorm veel militair verkeer van en naar het front. Ik had vanmiddag aan het idee dat ze een beetje met ons omhoog zaten. Wat moesten ze ermee? Het boeventuig? Oostland koloniseren? Overal werd nog gevochten. We werden aan het werk gezet. De Polen waren erg actief en pleegden veel sabotage. Heel op plaats. Er waren veel treinongelukken. Omdat ik maar bleef schreeuwen dat ik er niet bij hoorde, kreeg ik een kamertje helemaal achter in de trein. Allerlaatste coupé. Een soort conducteurskamertje. Op het station viel veel te steden. Dat leerde je snel. Rooie kruispakketten, Voedselwagons. Ik had ondertussen van dat kamertje toch wel wat aardigs gemaakt. Ja, een mens gaat altijd een nest bouwen als hij ergens is. Ik had zelfs schilderijtjes ophangen. Sommige dingen was ik, was ik helemaal kwijt. Volgende keer verder. De Rusland binnenreden. Nog een klein stukje. Maar ik weet niet of hier nog wat staat. Ik kwam daar in Katowice ook Nederlanders tegen. Jonge kerels uit Friesland, Groningen, van die veejongens, hadden allemaal getekend. Die dachten dat er, dat er iets moois voor ze aankwam daar in dat Oostland. Die wilden de armoede uit een grote boer worden. Alles bij elkaar hebben we toch wel twee maanden op dat station gebied parkeerd. Op een gegeven moment kwam er beweging in de trein. Het dus morgens heel vroeg vertrokken. De trein was amper het station uit of de hele boel vlokte de lucht in. De rails lagen vol explosieven. Ik ben de wagen uitgeslingerd, maar mankeerde niks. De hele boel stond in de fik. De enige wagon die nog op de rails stond, dat was de laatste. Dit is mijn redding geweest, want al die anderen waren dood of zwaar gewond. Dan gaan we de volgende keer wel. Neem alsjeblieft alle bandjes mee op reis. Misschien. Ik neem wel altijd een cassette recorder mee. Muziek. Hou je van de Comedian Harmonist? Oh, God. Nooit van woord, zeker. Zoals jij mij ook indeelt. En namens mij beslist. Nou, ik roep me of wat, vuurvrouw. Eigenlijk ben je heel dominant, Louis. Ja. Ja. ja dat is waar, ja. Wanneer zijn jullie gescheiden? Mag ik dat vragen? Je mag alles vragen, natuurlijk. Acht jaar geleden. We zijn hele goede vrienden gebleven. Maar we wonen niet meer bij elkaar, nee. Louis, we spreken af. Ja, ja. ja laten we iets afspreken. Even serieus. Ja, we spreken af dat we elkaar alles durven vragen... maar dat de ander nergens op hoeft te antwoorden. Geen gedwongen toestanden en zo. Waarom ben jij zonder man of minder gebleven, schat? Dat red je toch niet in je eentje? Dat was een lang verhaal. Ik heb vier jaar met iemand samengewoond, maar dan heb ik je al eens eerder over verteld. En wanneer was dat voorbij? Na onze Italiaanse vakantie. Wat was het ergste? Dat hij me niet begreep. En na die tijd geen contact meer met hem gehad? Uh, mm, eigenlijk niet, nee. Hij heeft er erg moeilijk mee gehad. Hij is dus een tijdje van de weg geraakt. Moest opgenomen worden. Je hebt er een soort complex aan overal. Ik wil er liever niet over praten als je dat niet erg vindt. Omdat ik. ik... Dat ik zo'n medelijden met hem heb. Twintig keer hebben we het geprobeerd. Aan, uit, aan, uit. Dat is heel goed voor jullie. Bij mij houdt het ook niemand uit. Hoe vaak ben je getrouwd geweest? Twee keer. Ja. Maar, eh, Hoe kwamen wij elkaar ook weer tegen? Ik kocht echt papier. Oh, Ja. Jij kocht wat. Ik volg een cursus. Zo. Aquarelieren. Maar ik laat het je niet zien, hoor, mijn werk. Dat is toch helemaal niks? Ik heb geen haast met je, Marta. Fijn dat je meegaat. Ik verheug me erop. Eh, voor de duidelijkheid. Ik hoef niks met je. Begrijp je? We zouden geen afspraken vooraf maken. Ja, dat is waar. Alleen, zou ik mee met je mogen als je gaat restaureren? Tuurlijk. Als je maar niet op mijn vingers kijkt. Oh, had ik laatst in Dresden. Hele taal een oude tante oh ja. Heb ik gewoon geroepen of jij gaat weg of ik ga weg. En toen? Ja, nou, zij weg natuurlijk. <lacht> Louis, is het een mooie stad, Budapest? Ik zeg niks. Kijk zelf maar. Maar als je nou een lijstje moest maken? Dan wordt Budapest bij de eerste vijf. Het gaat me vooral om de sfeer. Louis, ik wil het reisje wel terugbetalen. Ik bedoel... Begin je nou weer? Kom hier, liggen. Naast me. Zo. Hm. Stil liggen. Oh, ik vind het zo... Ga maar mee als mijn verpleegster. Weet je wat die meisjes kosten per dag? Wat heb je dan? Niks? Ja, niks. Dat dus, wat daar op die cassette staat. Nou, verder. Rof mijn hart wel eens een beetje. Acht in gaat. Maar verder geen centje pijn hoor. Wanneer? Zeven jaar terug. Gebruik je medicijnen? Mag je naam hebben. Kijk, kijk. Kijk, ik neem die foto's voor de restaurant, ze zijn zelf minder <laughs> Hier, hier heb je een kleurvergroting. Hm. Hebben ze voor me gemaakt in het stedelijk. Kijk, kijk. Hier heb je de boommens. Hier, die doet ons ook al goed. En hier, die buik van hem. Dat is net een ei. Er zit een herberg in. Hoe weet je zeker dat je de juiste verf gebruikt? Nou, hier. de analyse uit Madrid. En verder, ik kan ter plekken mengen. Dat is mijn geheim, denk ik. De wereld beheerst door de hel. Dat is het. Net als nu. Er is niks veranderd. De hele wereld volgestapeld met raketten uit de hel. Heb ze het jou gevraagd of mij om die krengen te maken? We blijven kijken naar Jeroen Bos. Zet jij de cassette aan? Oké. Okay. Hm? Even mijn trui uitdoen. Doe dat. Uiteindelijk vertrokken we opnieuw richting Oostland. Plotseling ging die trein ergens in Rusland gewoon niet verder. We werden toen per autobus en vrachtwagen verder vervoerd. We werden steeds verder weggestuurd, zonder enige zin. We zijn na weken reizen in de buurt van Stalingrad terechtgekomen. Dat het was uh, eind 42. Je verrekte van de kou... Je was er helemaal niet op ingesteld gekleed. Die Duitse legertroepen, wat het ook verder mag betekenen, die zaten met ons en zootje ongeregeld mooi opgescheept. We moesten auto's uit de sneeuw trekken, paarden uit de modder halen. Je had te maken met zich verplaatsende konvooien. Die moesten zo snel mogelijk van A naar B. Legertrucks, mannen op motoren, infanterie, van alles. Maar altijd totale chaos. Je kon er weglopen. was helemaal geen punt. Maar hoe moet je in Rusland weglopen? Dat is niet zo eenvoudig. Als je geen weg of steg weet en geen notie hebt waar je bent. Waar je je vreed en onderdak kunt krijgen. Ik leerde een Franse jongen kennen. Met hem trok ik op. Hallo, met Louis. Ja, luister goed, vader. Als je maar niet denkt dat jij met mij de kachel kunt aanmaken. Meneer, één zinnetje en al twee fouten. Nee, ja, ik, ik laat mij niet in de, ho de hoek drukken. Natuurlijk niet. Maar ten eerste, ik ben uw vader niet. En ten tweede, ik ben absoluut niet van plan de kachel met u aan te maken. Meneer, ik denk dat u verkeerd verbonden bent. Goedenavond. Hoort, ja. Maar wie bent u als ik vraag, mag? Ik ben Jeroen, Marta's vriend. Marta's vriend. Kun je wel? Nu ik tijdelijk even de stad uit ben haar versier, hè? Ben ik duidelijk? Heel duidelijk. Maar ik denk dat een wat lagere versnelling u geen kwaad zal doen. Dat maak ik allemaal zelf uit. Ik maak het allemaal zelf uit. Natuurlijk. Ja, ik, ik, ik wil je alleen even de boodschap geven dat Marta niet meegaat. Doe dat best. Achter een gordijn, dat ook nog. Hoor je me? En trouwens, ze kan niet eens. Want ze, ze moet hierheen. Therapie. Minstens één keer per week. Hoort bij de therapie? Proeft u mij rotte Verdomme. Nou, nog. Het is net of ik een kiezelsteentje in mijn mond heb. Maken. Niets. Als, als je maar weet dat haar oude heer, die vader van haar, die had er ook mee te maken. Luister eens, Jeroen. Ik heb niet zo'n zin in dit gesprek. Oh. Dat is jammer. Ik, ik, ik wou u aftroeven. Dat is dan niet gelukt. Ja, hoe, hoe is het daar? Hoe gaat het met je? Als, als het zo doorgaat, dan heb ik de volgende maand mijn eerste weekend. Dan kan ik naar huis. Nou, dat is niet gek, Jeroen. Nee, ik, ik, ik moet alleen nog plannetjes maken. Want dan terug naar Marta ga ik niet. Ah, dat begrijp ik. Ja, ja. bij uh, vrienden kan ik een kamer krijgen. Zolang. En wanneer kun je nou uh, helemaal definitief daar vertrekken? Als de winter voorbij is. Zo. Je doet daar dus een winterslaap, hè? Precies. Ja, dat is er goed voor. Winterslaap. Had ik kunnen bedenken. Ik heb het zelf verknald, bij Marta. Dat ze me nog opzoekt. Ik, ik bedoel... Dat hoeft ze niet te doen, hè? Maar ze doet het. Ze heeft een aquarel voor me gemaakt. Mm -hmm. Van de tuin. Daar kijk ik naar. Ja. Ben je nu wat rustiger, Jeroen? Ja. Ik ben een stuk opgeknapt. Ik wou... Uh, uh, uh, ge gewoon even kennis maken, dus. Succes met je eerste weekend. Straks. Ja, bedankt. Ik zal maar zeggen, een, een fijne reis. En uh, Verwent u Marta een beetje? Kun je rekening Jeroen? En, en misschien sturen jullie wel een En met, met wat erop geschreven? Ja, natuurlijk. Dat doen we, hè? In dit eerste deel van Op weg naar het Oostland, een spel in drie delen door Dick Walda, werd Louis gespeeld door Bernard Droog en Marta door Barbara Hofman. Jeroen werd gespeeld door Rob Fruithof, een verkoper door Jan Wegten. Technische realisatie Henk van der Steeg en André Jansen. De regie had, Ad leuk.